Drie uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Het cao-ultimatum aan de werkgevers in de schoonmaakbranche is vannacht verlopen. En dat betekent dat schoonmakers vanaf vandaag actie voeren. Donderdag is er een landelijke protestbijeenkomst in Amsterdam. Volgens FNV-bondgenoten belooft dat de grootste schoonmakersactie in de geschiedenis te worden. De schoonmakers eisen onder meer doorbetaling bij ziekte vanaf de eerste dag... en meer tijd om hun werk te doen. De werkgevers vinden de kostenstijging die daarmee gepaard gaat van 12 te hoog. Ze willen niet verder gaan dan 3 De laatste grote acties in de schoonmaakbranche waren in 2010. Toen werd er uiteindelijk een cao bereikt na stakingen die negen weken duurden. In Amsterdam worden vandaag de eerste mensen berecht voor vergrijpen tijdens de nieuwjaarsnacht. In Amsterdam waren er zo'n 120 arrestaties. Vier tot acht van de arrestanten worden vandaag al voorgeleid aan de rechtbank... Het is voor het eerst dat Amsterdam het lik op stuk beleid toepast. Dinsdag moeten acht anderen naar een snelrechtzitting. Ook in andere steden worden snelrechtszittingen voorbereid... voor vergrijpen als openlijke geweldpleging, beroving, vernieling en mishandeling. De oudejaarsconference van Joep van het Hek is gisteravond... door bijna 2,4 miljoen mensen bekeken. Het was de het best bekeken programma op de oudejaarsavond... heeft de stichting Kijkonderzoek bekendgemaakt. Nummer twee op de ranglijst was Ik hou van Holland... waar iets meer dan 2 miljoen mensen naar keken... In het hele land zijn om 12 uur de eerste traditionele nieuwjaarsduiken gehouden. Door het zachte weer is er vandaag een recordaantal duiken van 89. Vorig jaar, toen het veel kouder was, waren het er 64. De grootste nieuwjaarsduik was, zoals altijd, bij het strand van Scheveningen. Alle 10.000 kaartjes voor het evenement waren verkocht. Het weer, overwegend bewolkt, in het zuiden en zuidoosten af en toe regen. Vanavond gaat het in een groot deel van het land regenen. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. In de loop van de ochtend wordt het droog en breekt in het westen de zon door. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. De Radio 1 nieuwjaarsreceptie. Rechtstreeks vanuit Studio Café Desmet in Amsterdam... blikt Radio 1 vooruit op 2012. Karol Johan de Zwart en Hans Smit... Tot zes uur bent u van harte welkom op de Radio 1 nieuwjaarsreceptie vanuit de Studios in Amsterdam. Ik ben Carol Jan de Zwart en we kijken vooruit naar wat 2012 te bieden zal hebben. Misschien kijkt u ook wel met angst en beven naar de economie en uh, onze euro is het trouwens ook wel uw euro of onze euro. Nou, dat horen we zo meteen en we horen zo of er economische hoop gloort. Ja, het is een beetje zoals ze dat bij RTL doen hè, van uh, ik ben Hans Smit. <laughs> dat dat zo hoort het dan. Ja, uw financiële angsten die worden u misschien wel voor een deel aangepraat door, door de media, door ons onder andere. We gaan het vragen aan media regisseur tv-kenner Bert van der Vier en economisch verslaggever Hella Huuk van RTL Z. En op de eerste dag van het jaar kunnen we wel wat inspiratie gebruiken, denk ik ook. Daarom hebben we aan de beste coaches van Nederland gevraagd om ons een uh, portie pep talk te geven. Avonturier Mark Cornelissen, die reist naar de Noordpool en naar de Zuidpool. En die geeft sindsdien inspirerende lezingen en trainingen over leiderschap en samenwerking. Portie positief, portie positief. De vooruitzichten op 2012 beloven we weinig goeds. En je moet toch echt wel een rasoptimist zijn... als je denkt dat we aan een crisis kunnen ontsnappen. Het is niet langer de vraag of er economische groei gerealiseerd kan worden. Het gaat over de vraag of we kunnen houden wat ons zo lief is. En in die onzekerheid is het verleidelijk krampachtig vast te houden wat je hebt. Maar misschien is 2012 ook wel het moment om te heroverwegen... en focus te houden op die stip op de horizon, de weg vooruit. De tweede van de zeven belangrijkste geleerde lessen... uit mijn pol-expedities heeft hier betrekking op. Laat achter en ga vooruit. Hoe moeilijk het ook is om afscheid te nemen... vaak is het een essentiële stap om verder te kunnen komen. Succes wordt in grote mate bepaald door wat je achter weet te laten. Neem geen overtollige bagage mee. Denk daarbij bijvoorbeeld aan rituele gewoontes... contraproductieve emoties en relaties, houdingen, gedrag en overtuigingen. Maak van 2012 een mooi jaar in doen en laten. Laat achter de kijk vooruit. Portie positief van de Mark Cornelissen was dat. Ja, en zo'n portie kunnen we vast wel gebruiken. We gaan het over de economie, hebben namelijk. 2011 was natuurlijk het jaar van de eurocrisis. Landen die op omvallen stonden en misschien nog wel staan. De euro die wankelt en grootse bezuinigingen die voor onrust zorgen. Aan tafel zitten Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire economie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. En Teunis Brozens, econoom bij de ING Bank. Goedemiddag ook. Ja, meneer Hoogduin, wat was voor u het moment dat u in de gaten kreeg... het zit helemaal niet goed met die euro? Nou, eigenlijk al uh, begin van het jaar. En dat is het hele jaar uh, niet meer verdwenen. Het begon als een, uh, een beetje een klein brandje in Griekenland. Ja. En uh, ja, dat is niet onder controle gekregen. En dat is geworden een veenbrand. Die is steeds verder uitbreiden. En je kunt er niet één moment in het jaar uit. Pikken. Dat is eigenlijk het hele jaar doorgegaan. Ja. Met uh, momenten dat het opvlakkerde, en momenten dat het even rustig was, maar verdwenen is het nooit. Nee. Meneer Broosens, wat was voor u dat moment? Wat u dacht van? Uh... Ja, voor mij was het moment eigenlijk uh, eind juli. Toen hadden we de, de zoveelste eurotop waar uh, geen definitief antwoord uh, kwam, eigenlijk op de eurocrisis. En toen zag je daarna zag je dat uh, beleggers zich niet alleen zorgen gingen maken over Griekenland, Ierland en Portugal. Maar dat men zich ook zorgen ging maken over Italië en Spanje. En dat de rentes daar gingen oplopen. En toen dacht ik al van, oei, en nu is de besmetting naar grote Eurolanden, nee. uh, een feit en nu wordt het wel heel erg lastig om het allemaal nog uh, op het rechte spoor te houden. Ja, ja. meneer Hoogtaard, had u uh, voordat u dat waarnam uh, een rotsvast vertrouwen in de euro? Dacht u eigenlijk net als misschien wel iedereen: nah, dit kan eigenlijk gewoon, dit zit zo goed, dit gaat gewoon nooit mis? Ik uh, heb een heel uh, groot vertrouwen altijd gehad in het product euro, om zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar ik heb altijd wel gevonden dat uh, de euro een product is met gebruiksaanwijzingen. Uh, regels die gevolgd moeten, uh, moeten worden. En het is van het begin af aan spannend geweest uh, of die regels wel gevolgd werden. En van het begin bedoel ik dan echt... Uh, bij de ja, invloed... voor u, maar niet voor het grote publiek. Nou, dat, dat weet ik niet. Uh, er is uh, heel, uh, aan het begin ook al op gewezen van... Nou, uh, één munt met uh, twaalf verschillende... Of elf in eerste instantie, elf landen... Dat is iets wat in de geschiedenis nog niet echt uh, getest is. Landen die het politiek ook nooit eens zijn. Nu. Nou, landen die uh, juist aan dat Europese project geworden zijn... omdat ze conflicten met elkaar ja. uh, hadden... en die Europa altijd gebruikt hebben... vanaf de Tweede Wereldoorlog uh, af aan... om met elkaar die conflicten in goede banen te leiden. En dat is heel uh, goed, uh, goed gelukt. En... Uh, dat is gelukt. Maar daar zijn, daar zijn ook fouten bij gemaakt. Het is met vallen opstaan. Wat is de grootste fout of wat, wat heeft men laten liggen? Ik denk dat men, uh, als je nu terugkijkt, uh, twee dingen heeft laten liggen: uh, twee, twee spelregels niet toegepast, onvoldoende afdwingbaar uh, gemaakt. Regels uh, rond de begroting. Die regels op zichzelf zijn prima, Die zijn alleen nooit uh, nageleefd en uh, afgedwongen. Ja, dat, uh, dat is één. En datzelfde geldt eigenlijk voor regels die ervoor moeten zorgen dat een economie concurrerend blijft. Ja. Dus niet alleen begrotingsregels, het is dus ook uh, concurrentievermogen. Dus dat is het ene wat af, achteraf gezien onvoldoende is gebeurd. En het tweede is dat het politieke draagvlak voor het hele project... aan het begin uh, niet erg stevig was en alleen maar zwakker is geworden. Ja. Wat rol spelen de media erin? Ik wil toch nog een beetje de andere twee aan tafel hier. Ja. Uh, ik denk niet dat de media uh, daar een hele grote rol in spelen. Ik vind wel het thema van wat is de, de invloed van media... bijvoorbeeld op uh, consumentenvertrouwen... en hoe consumenten de economie krijgen, is heel interessant. Ja. Toeval wil, uh, ik wist niet dat hierover gesproken wordt... maar ik heb uh, nog niet zo heel lang geleden met een paar collega's... heb ik daar onderzoek naar gedaan. Oh. Uh, wat, de, wat de invloed is van uh, mediaberichten op het consumentenvertrouwen... En, en, en dat, dat, daar kwam uit voor Nederland, dus internationaal wordt er heel veel onderzoek naar gedaan... daar kwam uit wat je wel een beetje verwacht, is dat media vergroten het, het feitelijke economische nieuws uit. Hm. Dus als het goed nieuws is, dan wordt het uh, euforisch bijna gebracht. En als het slecht ja. nieuws is, dan zitten we gelijk in het punt. En dat, heeft, en dat heeft invloed op het consumentenvertrouwen, maar... Het is niet zo dat het een heel lange invloed heeft. Dat is een maand invloed en dan je het weer weg. Dat is wat wij vonden. Toch zijn er economen die zeggen... Uh, uh, ja, we, maken, we maken elkaar maar een beetje gek en we praten elkaar de put in. Want ja, in werkelijkheid is er eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan de hand. Nou, Dat geloof ik niet. Ik denk, uh, ik, ik, ik denk dat het waar is dat je... Uh, dat is het moeilijke van economie. Dat, uh, het hangt van verwachtingen af, het hangt van sentiment af. Dat kun je beïnvloeden. Maar ik denk niet uh, dat het hier zo is dat er eigenlijk niks, uh, niks aan de hand is. Er is uh, wel degelijk wat aan de hand. Ja, ja. Uh, en ik, ik denk juist, mijn, mijn gevoel is het omgekeerde... dat nog steeds uh, het gevoel van urgentie dat er zou moeten zijn... Niet alleen voor Europa in het brede, maar ook voor, voor Nederland. Ja, dat dat er onvoldoende is. Ik vind uitspraken eigenlijk dat er uh, niks aan de hand is. Vind ik misschien wel gevaarlijker op dit moment. Want wat is er dan aan de hand? Nou, kijk, zeg, heb je even. Ja. <laughs> wat er aan de hand is, is dat we met de muntunie zitten. Die eigenlijk wat Lex ook al zei. Waar uh, bijna twintig jaar geleden al uh, weeffouten in zijn gemaakt. Mm -hmm. er is, nou, te veel vertrouwd dat, uh, dat de solidariteit er wel zou zijn. En mm -hmm. dat er wel een politieke unie ja. zou komen. Ja. Uh, was, dat was ook nog de tijd dat sommige mensen het over een Europese federatie durven te hebben. En nou, de, de laatste jaren hoor je daar natuurlijk niemand meer over. Het is gewoon heel anders gelopen. Uh, en daardoor zijn er onvoldoende mechanismes ingebouwd om landen te disciplineren binnen Europa. Uh, ja, en daar zitten we nu mee. En uh, nu uh, ontbreekt de discipline. Een ander belangrijk punt wat Lex ook al zegt... Hè, is dat uh, de economieën onvoldoende concurrerend zijn. En dat we ook vanuit Brussel, vanuit Europa... Onvoldoende mechanismes hebben om landen te dwingen om uh, concurrerend ja. te blijven. Ja, er staat dus we, echt een we, we, politiek leiderschap vijf. zitten ja. uh, uh, waarin regeringsleiders gewoon niet echt een hele grote, flinke stap durven te zetten. Nee. En uh, het is elke keer te weinig, te klein, te laat, mm -hmm. waardoor het maar door en Snowden. Ja, Je hebben allemaal, en, in de, allemaal te maken met een kritische binnenlandse politiek. Ze moeten ja. het verkopen en dat doen ze niet. Politici hebben heel duidelijk twee petten op uh, naar hun eigen land toe van uh, heel, heel euroceptisch. En in Brussel proberen ze er toch uh, met elkaar netjes uit te komen. Ja. Dat is het, natuurlijk niet volthouden. Het, het, het kan dus zijn dat maar we ja. uiteindelijk niet aan een keuze kunnen ontkomen. Wat voor keuze? De, de keuze is als je met elkaar één munt wilt. Als je met elkaar verder in Europa uh -huh. uh, wilt. Als je vindt dat dat het beste, het beste is... Dan kom je denk ik nu niet aan verdere stappen op het gebied van economische integratie. Ook ja. financiële integratie en politieke integratie. En wat gaat dat concreet, zou dat gaan betekenen? Nou ja, dat kun je op verschillende manieren doen. Maar ik denk dat je uh, toe zou moeten uh, uiteindelijk naar een Europese minister van Financiën. Mm -hmm. Die toezicht houdt op het naleven van de spelregels. Dat is de, dat is de economische integratie. De financiële integratie betekent in mijn zin dat je toe moet naar nou, Europees toezicht op de financiële sector. Dat kan niet langer nationaal blijven, daarvoor is het uh, veel te veel verknoopt. En je moet politiek, moet er macht worden overgedragen naar Europa. Want het kan niet zijn dat je nog verder in de spagaat komt... tussen zaken op Europees niveau beslissen en daar geen feindelijke democratische denk dat, controle ja, Ik he? denk dat Rutte het nu heel moeilijk kan verkopen... Uh, als hij zou moeten zeggen dat in Brussel er besloten gaat worden... of we nog een hypotheekrente-aftrek mogen hebben. Ja. Of uh, op welke leeftijd we allemaal met pensioen moeten. Want hey, als je het dan over hebt over het flexibiliseren van die arbeidsmarkten... dan moet zijn dat dus dingen die dan in Brussel besloten moeten worden. Mm -hmm. ja, maar, ja. ja, Dat is nog een hele taaie dus De politie moeten het kunnen verkopen. Ja. Deze hele affaire leidt bij mij tot een groot wantrouwen... tegenover leiders en deskundigen. Ik bedoel, die leiders die denken alleen maar aan hoe, hoe kom ik de volgende verkiezingen door? Mm -hmm. op zo populair mogelijk wijze. Ja. En die economen, zoals we er nu twee aan tafel hebben zitten, heb ik x jaar geleden niet zo luidruchtig gehoord ja. dat het allemaal niet goed geregeld was. Dus ook, ik verwijt het jullie niet hoor, want jullie waren dus waarschijnlijk nog aan eh, nou, het studeren in het die periode. is die zo, niet helemaal maar, terecht. Want we zijn ja, er al ja, in de jaren negentig zijn er voldoende nou, economen geweest. geweest. zegt men. Ja, die zijn ja, er ja, wel, niet, wel degelijk geweest. Maar ik weet niet, deze mensen aan tafel, of één van ons zich zo'n geluid echt helder voor de geest heeft. Ja, ik sta heel helder. Het is een vak. Niet alleen mijn vak, ik was in, uh, in Frankfurt op het moment dat de euro werd uh, geïntroduceerd. Toen werkte voor meneer uh, Duisenberg. En ik herinner me nog heel goed een van zijn eerste uh, grote speeches toen de euro was ingevoerd. Die ging met name ook hierover. Die zei van: Luister eens, we zijn één uh, munt aan het invoeren over elf landen. Mm -hmm. uh, en daar hebben we hele degelijke spelregels voor, die hebben we nodig. Maar dat is iets nieuws uh, in de historie. En we zullen bereid moeten zijn heel goed te kijken of dat werkt. En we zullen bereid moeten zijn te leren van onze ervaringen. dan heb ik het over een spitsie gehouden, dus rond 2000. Ja, ja. En er is uh, door de Europese Centrale Bank tot vervelens toe en misschien zelfs te veel gewaarschuwd. Uh, iedere maand geeft de president van de Europese Centrale Bank geeft een persconferentie. En dan geeft hij een, uh, hella, weet het, die volgt het. geeft hij uh, een inleiding. En is ja, een inleiding dat, vinden we, dat vinden we nu heel interessant. Maar toen. Wow, ja, dat, dat, dat, is, dat is waar. De, uh, dat, is de waar. Dat, dat is zeker waar. Maar nou, dat is ook een politiek project. De Cole en Mitterrand hadden het toen ook nodig om het juist wel. Ja. Uh, ja. Uh, ja tot een succes te bombarderen en ja, nou, misschien ja. is dat nou, laten, laten we, laten is we niet, alleen naar, niet alleen naar de media, gegeven. de politici. wijzen. Uh, ik denk dat waar, waarom durven politici het niet te verkopen? Dat is denk kun je een zwakte van de politici uh, noemen? Uh, maar ja, het zijn ook de burgers die, die, die kennelijk hier niet uh, warm voor uh, liepen. Ik ja. vind dat de politici die moeten, moeten kiezen nu. Uh, die moeten, moeten uh, hun nek uitsteken. Als ja. ze dit echt belangrijk vinden, moeten ze ervoor gaan, uh, voor gaan werven. Maar dan moeten de burgers ook inderdaad meedoen. Ja. Het en een dan... instelling als de Nederlandse bank... want u was tot 1 juli was daar directeur. Heeft, ja. die, heeft die daar ook een rol in om dat goed te verkopen? Goed, goed duidelijk te maken wat nou, de dat, situatie is? Ik vind dat, uh, is dat, goed gedaan? Ik vind dat de centrale bank... Uh, uiteindelijk is het hebben van een munt met elkaar is een, politiek, is een politieke beslissing. Uh, en die moeten er in de democratie in. De beslissing daarover moet genomen worden door politici... en politici moeten daarvoor of tegen pleiten. De rol van de deskundigen en de centrale bankier is er daar een van... is om uit te leggen wat de consequenties zijn... als je zegt, we gaan met z'n allen één munt... Invoeren. En een van die consequenties is dat je dan regels moet hebben. Bijvoorbeeld voor het begrotingsbeleid. En bijvoorbeeld ja. voor hoe je economieën concurrerend houdt. En dat is uh, gedaan. Ja. Het is toch wel schrikkelijk. we bestaat vandaag tien jaar. Als we proberen te becijferen wat hij heeft opgeleverd... dan valt dat eigenlijk reuze mee. Die interne markt natuurlijk wel. Mm -hmm. Maar die euro... Tegen. Hm? Mee of tegen? Wat bedoel je Nou, de... de, de... Het is één week salaris, he, heeft het Centraal Planbureau berekend. Er daar is daar ook wel heel veel kritiek op. Het is heel moeilijk om het te berekenen. Maar dan denk ik, nou, is dat het nou? We hebben al tien jaar over de euro en wat het allemaal oplevert. En als we het proberen uit te rekenen, ja, maar dat dan is het ik, best te missen. Dat vind ik, dat vind ik een, een benadering die, die veel, te, veel te eng is. Eng in de zin van, nou, uh, de euro is, is, is de uitkomst, de logische uitkomst... van een heel lang historisch proces. Dat na de Tweede Wereldoorlog is begonnen... Uh, dat erop gericht was vrede en veiligheid in Europa te handhaven. Landen die, die diverse grote oorlogen met elkaar hebben gevoerd. Weer met elkaar door een deur te laten gaan. Mm. En dat heeft gespeeld via de economische band. Dat is heel succesvol geweest. Zij het met vallen aan Maar De logische gevolgen daarvan was op een gegeven moment. Dat je er niet aan kon ontkomen om één munt te maar introduceren. Die jongere generatie koopt volgens mij helemaal niks meer voor die oorlog en veiligheidsargumenten ja, we praat Anders dat je niet hoeft te zure. wisselen aan de grens. Ja. Dat is fijn. Goed, we praten ja, tappel, Ook dat nog. de ja. nee. We praten straks over verder. Eerste uh, muziek. Hier is uh, live in studio de smet Zelstra. Wachten op God. Niemand verschijnen, te verdwenen. Duiven die een koers verliezen, meeuwen kruisen, vechten, vliegen op. ZANG So Luz. Voor Ramses we waren Jeroen Zijlstra en Lydia van Dam uit het theaterprogramma Samen in Zee. En waarom is het stil in Amsterdam? Omdat iedereen bij die nieuwjaarsreceptie van Radio 1 zit. Ja, met een lichte hoofdpijn. Aan tafel twee economen. Lex Hoogduin, hij is uh, hoogleraar monetaire uh, economie. En Teunus Brozens, econoom bij de ING-bank. Ja, meneer Brozens, uw collega uh, Willem Boonstra van de Rabobank, uh, die heeft gezegd dat wij in 2012 uh, die eurocrisis dat gaan we oplossen. We komen eruit. Denkt u dat ook? Ik zou het prachtig vinden als dat gaat gebeuren. Maar... Ik, ik hoop het ook, <laughs> maar ik, ik moet het nog wel zien... Kijk, uh, wat we natuurlijk zien uh, afgelopen jaar ook... is dat er uh, iedere paar maanden weer een Europese top is. En, en ze volgen elkaar steeds ja. Uh, ja, sneller elke, elke op. Nu komt echt de belangrijke weer. top. Nu komt echt de belangrijkste oplossing. <laughs> en uh, dan wordt er een ronkend persbericht uitgegeven. En uh, na de eerste top uh, duurde het een week voordat... Uh, dat geloof je toch niet, meer in de middels. Nee, ik denk, moet, ik denk uh, bij de volgende eurotop... er is er begin februari uh, weer eentje. Uh, dan zal er echt wel uh, een, een, een beter antwoord moeten komen... wil men het uh, nog geloven... Maar, ik denk ook dat uh, begin februari zullen we de eurocrisis nog echt niet definitief hebben opgelost. Dus u bent minder positief dan uw collega eigenlijk? Nou kijk, ik ga er ook niet vanuit. Uh, ik ga er nog steeds vanuit dat we aan het eind van het jaar gewoon een euro hebben. En uh, ik vermoed ook in de huidige samenstelling, dus met de huidige, alle huidige landen er nog in. Uh, dus ik, ik ga er wel vanuit dat uh, de euro 2012 uh, overleeft. Of er ook een definitieve oplossing is dit jaar, dat vraag ik me af. En dat heeft er ook mee te maken. Dat... Waar staat die überhaupt? Nou, het punt is, kijk, er moet in het zuiden van Europa in een aantal landen er moet bezuinigd worden. Die economie, en dat is misschien wel belangrijker, die moeten flexibeler gemaakt worden, moeten concurrerender gemaakt worden. En dat is een proces, dat doe je niet even in één jaar. Los van alle politieke problemen. Dat natuurlijk het electoraat, de kiezers niet heel blij zullen zijn met belastingverhogingen en dergelijke. Kost het gewoon jaren om hervormingen door te voeren. En om de economie gewoon meer in een betere vorm te krijgen. Dus we zijn echt nog wel een paar jaar bezig om die eurocrisis definitief op te lossen. Ja, meneer Hoogtuin, einde van het jaar is de euro er nog? Nou, ik ben het helemaal eens met wat uh, Teunis Broosens uh, zei. Uh, misschien ben ik zelfs ietsjes... Uh, Minder, minder zeker uh, van dat die euro er aan het eind van het jaar nog, uh, nog is. Ik denk dat het positieve nieuws is dat uh, dit is allemaal nog steeds oplosbaar is. Hoewel het steeds moeilijker uh, wordt. Het is oplosbaar. Maar of het uh, gebeurt, ja, dat moeten we inderdaad zien. Schets u eens het scenario als die euro dan gaat verdwijnen dit jaar? Als laat, die zou gaan verdwijnen. Ja, u laat een kleine, uh, uh, uh, kleine opening bieden. Uh, ik uh, laat een ik... rotvraag. In. Nou, nee, ik vind het geen, dat geen... Uh, een beetje vrolijk. Ja, we moeten rekening Nee, nou, kijk, ik denk, laat ik eerst zeggen. Ik denk niet dat er iemand is van de politici die aan het stuur zitten... die daar bewust op aan sturen, Nee, oké, okay, maar niet stil, het nee, nee, maar dat is wel, wel. belangrijk om te zeggen. Uh, zal, dat zal dus niet een bewuste keuze zijn. Het zal nee. het gevolg zijn van een ongeluk. Uh, dat men had willen voorkomen, maar dat toch uh, gebeurt. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Kunnen er kunnen helaas uh, ongelukken gebeuren. Kijk, een van de dingen die, uh, die kan gebeuren is dat de, de, de economie is aan het vertragen in heel Europa. Dat betekent, dat zien we in Nederland al, we hebben het in Spanje gehoord... dat er nieuwe tegenvallers zijn. Die tegenvallers zullen zich ook gaan voordoen in, in andere landen... en ook helemaal niet uit te sluiten in landen die nu een programma hebben. Griekenland, Ierland, Portugal. Dat betekent dat die programma's weer achter raken. Dan moet er op, opnieuw verder bezuinigd worden in die landen. Dat zal niet heel eenvoudig zijn. Stel dat dat niet lukt, dat men uh, zegt dat doen we niet, dan ja. zal er weer meer geld in moeten. En ja. dan is de vraag, is men bereid in de andere landen, Nederland, Duitsland, om dat geld op tafel ja. te leggen? Ja. Nou, het zou uh, een ongeluk kan gebeuren als uiteindelijk men dat toch politiek niet aandurft. Griekenland uh, valt eruit, bij wijze van spreken. En en dan, dan kan het, dat is de vraag. Dan is het, uh, wat er dan gebeurt is letterlijk onvoorspelbaar. Ja, Helo hoe kijk jij dat tegenaan? Ik durf er geen uh, geld op in te zetten of hij aan het einde van het jaar over bestaat. Nee. Nee. nee, geld op of of in te zetten, of is, niet. is dat niet zo... Uh, ja, nee, maar ik bedoel, het het geld wat ik binnen. Dat, uh, dat je er een soort van uh, zo'n inzet van maakt, dan zou ik het inderdaad, uh, ik zou het echt niet weten. En er zijn zoveel scenario's mogelijk. Maar ik, be, ik maak me wel heel veel zorgen. Ik, hm. Eigenlijk misschien wel of er niet te veel bezuinigd wordt. Als je kijkt naar een land als Spanje, waar nu 48% van de jeugd werkeloos ja, is. Ja, ja. Dat is. Zo'n drama. Um, hoe krijgt een overheid dan belastingen binnen als, als die werkloosheid uh, uh, zo, zo hoog is, uh -huh. als een economie eigenlijk helemaal niet, uh, niet, meer, niet meer opleeft. Dus, uh, maar wij hebben er wel een ik ik heb een beetje het idee, het strak. is net zo mantra aan het worden. Al die politici ja bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ik weet niet hoe. hoe ja, nee, maar meneer Hoftein de... is eigenlijk niet de essentie dat niemand het weet en dat we eigenlijk maar wat doen met z'n allen. Nee, dat is uh, niet de essentie. Dat is niet zoals ik hem, uh, zoals ik hem zie. Dat ik bedoelde... wat Zegt onvoorspel... u je econoom bent natuurlijk. Uh, maar als u nou even heel eerlijk bent, we weten gewoon niet waar het naartoe gaat. We weten niet waar het naartoe gaat op het moment dat we de euro uit elkaar laten vallen. Dan, dat wordt ja. zo onvoorspelbaar. Dat is iets wat we nog niet eerder uh, hebben gezien in deze, in deze vorm. En dat is, iedereen die zegt dat die dat precies kan uitrekenen... Ja, die spreekt, uh, spreekt Aperkorn. Maar we kunnen er een slag naar slaan, hoor, overigens. Dat, dat, dat hebben wij uh, bij ING ook wel gedaan. We wij pretenderen ook niet dat we precies kunnen uitschrijven wat er gebeurt als de euro uh, zou klappen. Hè. Maar je, je kan wel wat, wat bandbreedtes aangeven. Hè. We, we hebben bijvoorbeeld, uh, wij gaan ervan uit dat als de euro in 2012 zou klappen... dat je bijvoorbeeld voor Nederland ziet dat de economie met zo'n 10% zou gaan krimpen. Ja. Daar de... neemt uw bank trouwens al maatregelen voor, ook hè, voor dat scenario. Nou, kijk, een, een goede bank, is dat zoals, zoals een goed bedrijf, uh, e maakt het, dat scenario's voor, uh, he, Ja, doet aan, aan slecht weerplanning uh -huh. he, en maakt scenario's voor uh, wat er gebeurt als het misgaat. Welke er... maatregelen zijn dat? Nou, kijk, er worden, eh, zoals denk ik bij alle grote bedrijven, worden, wordt er wel gekeken van, nou ja, wat zou er gebeuren als we geen euro meer zouden hebben? Er eh, moeten systemen worden aangepast. Ja. Eh, ja, wat voor gevolgen heeft dat voor de balans? Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij eh, daar blij mee zouden zijn. In het tegendeel, de werkloosheid zou in Nederland op boven de 10% oplopen. Mm. Maar eh, de export in Nederland, en Nederland is echt een exportland. Maar wat gaat uw bank concreet doen als de euro valt? Wat de bank concreet gaat doen is uh, proberen toch heel goed in de gaten te houden uh, wat er met al het geld gebeurt wat in Europa zit. U weet, ING is een Europese bank. We hebben uh, veel spaarrekeningen en uh, veel beleggingen in Europese landen. Uh, en ja goed, als de euro uit elkaar zou vallen en in al die landen zouden weer eigen valuta komen. Wat gebeurt er met het spaargeld van mensen? Dat is uh, een van die dingen die onvoorspelbaar is. Hè? Uh, in, in de zin dat, uh, een van de dingen die we in ieder geval zeker weten, als de euro uit elkaar zou vallen, is dat er grote paniek zou uitbreken ja. uh, bij de bevolking. Met name in Zuid-Europa. Ja. Want men gaat er in het algemeen vanuit, en ik denk terecht, dat de nieuwe munten die in Noord-Europa zouden ontstaan, en laten we zeggen de mark en de gulden, uh, dat daar meer vertrouwen in zal zijn. Dus ja. dat die munten uh, in waarde zullen stijgen. Ja. Nou, dat weten de Zuid-Europeanen ook. En uh, dus je mag ervan uitgaan dat als het eerste gerucht maar zou ontstaan, uh, dat... Dat de euro uit elkaar zou gaan vallen. Dat iedereen in Zuid-Europa zijn geld uh, van de bank haalt. en dat naar Zwitserland ja. en Duitsland ja. en Nederland gaat ja. Ja. brengen. Meneer Hoogtein, waar staat uw spaargeld op het ogenblik? Op, op een diverse plaats. Buiten okay. uh, uh, uh, de, de Europese Unie, Canada, Zwitserland? Uh, nee, nee hoor, helemaal binnen de, helemaal in de Europese Unie. Ja, helemaal. Maar mag ik iets over de scenario's uh. ja, ja, ja. Eerst is van belang dat het scenario's zijn. Het zijn geen, nadrukkelijk geen voorspellingen. En ik ja, ja. vind de scenario's van IERG heel interessant. De scenario's vind ik goede. Scenario's. De, de belangrijkste conclusie die ik eruit trek als ik ze zie is één dat ze uh, plausibel zijn en twee uh, dat uh, het, het van het grootste belang is te voorkomen dat je erin terechtkomt. Hm. En dat je dus alles moet richten om daar, uh, daar niet in terecht te uh, Ja, dat begrijp ik Uit, ook allemaal wel. Het blijft ja. uiteindelijk ook dat wel dat mensen, mensenwerk. Als ik op die eurotoppen rondloop in Brussel, dan krijg ik toch niet helemaal het vertrouwen dat ze er met elkaar gewoon goed uitkomen. Uiteindelijk zijn het toch. Die regeringsleiders, en dat is natuurlijk een ander probleem, van hoe legitiem is allemaal alles wat er afgesproken wordt. En accepteert de bevolking dadelijk al die bezuinigingen wel, zeker in Zuid-Europa. Maar ik heb niet het idee dat daar nu echt een team zit die dat even gaat doen. En het is een uitputtingsslag. De journalisten die zijn al helemaal vermoeid van al die eurotoppen. Laat staan, als je daar zelf nog als regeringsleider aan tafel zit, en je slaapt twee nachten niet. Kan je dan nog fris kijken naar hoe je dit op moet lossen? Daar nou nou ja, het zorgen over. De, de, dus uiteindelijk de mensen van weer. deze zomer geeft dat aan natuurlijk. Dus we ja, zo'n 50 miljard even vergisten. Maar ja. daar ben ik, ik ben daar iets, iets optimistisch. Over, of misschien wel wel optimistisch over. Ik denk dat het, het, het oplossen van het probleem economisch. Het is niet zo ingewikkeld. We weten al sinds... Uh, ja, het is niet economisch, begonnen, het is ook politiek. Het is, dus is een politiek uh, probleem. Dus wat er moet En Sarkozy gebeuren, wil graag herkozen worden in april. Wat ja, ja, gaat dan, hij doen? Ja, dus wat er, wat er moet gebeuren is... Uh, dat en dat, dat ontbreekt tot nu toe. Uh, en ik, ik ben het helemaal een beetje... Een beetje maar gaat krins, dat er überhaupt er, komen dan? Dat, dat, dat, dat, is de groot, dat is de grote vraag. Uh, we, we, we zijn politici bereid uh, ja. te gaan staan... Voor de keuze wel, voor Europa. niemand wil dat de euro valt. Dus. Het feit dat, ze, uh, dat Het probleem tot nu toe is dat ik denk dat ze inderdaad niet, willen, uh, niet van de euro af willen. Daar zien ze geen enkel uh, voordeel in. Terecht, denk ik. Maar tegelijkertijd proberen ze het tegen minimale kosten... en zo uh, voorzichtig mogelijk te doen. En dat werkt tot nu toe. En daar zitten we ja. in dat voortmogel scenario. En dat is gevaarlijk. Oké, okay, we praten straks weer. Het is bijna half vier. Uh, straks praten we verder in de Radio 1 nieuwjaarsreceptie. Nu Nieuwe eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In Amsterdam stonden vandaag de eerste mensen voor de rechter... die zich met de jaarwisseling misdragen hebben. Een aantal jongens die een scooter omgooiden... moeten het museumplein aanvegen. In totaal werden in de hoofdstad 120 mensen gearresteerd. Ook in andere steden worden dergelijke snelrechtszittingen voorbereid. In Rome is afgelopen nacht een man van 31 omgekomen... toen die vuurwerk afstak in zijn appartement. Het ziet er naar uit dat door die knal... ook het andere vuurwerk in het huis in Rome ontplofte. Twee kinderen raakten zwaar gewond. De schoonmakers gaan actie voeren. Afgelopen nacht verliep het ultimatum dat ze aan de werkgevers hadden gesteld. Donderdag is er een landelijke protestbijeenkomst in Amsterdam. In 2010 duurde een staking van schoonmakers negen weken. En een record aantal mensen heeft meegedaan aan een van de traditionele nieuwjaarsduiken. Dat komt door het zachte weer, is algemene indruk. Er waren 89 van zulke evenementen. En aan het grootste in Scheveningen deden 10.000 mensen mee. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel Jan van Putten. Welkom terug bij de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Dit wordt Radio 1. Radio 1. Ja, we blikken alvast vooruit op de spannende gebeurtenissen... die ons in 2012 te wachten staan, zoals de Olympische Spelen niet te vergeten. Het is zondag 29 juli 2012 en bij de Mall, de Mall in Londen... vindt de ontknoping van de wet, wedstrijd voor de vrouwen plaats. De wegwedstrijd zal het zijn. We schakelen over naar Londen, want daar is nu al verslaggever Gio Lippens. Kom maar, maar in, Gio. Koninklijke aankomst voor deze wegwedstrijd bij de vrouwen op de Olympische Spelen in Londen. Marianne Vos natuurlijk huizenhoog Maar is zij niet de vrouw die vijf keer achter elkaar tweede is geworden op een wereldkampioenschap? Iedere keer is er wel iemand op het beslissende moment beter. Daar komen ze aan in de vechten. Een compact peloton, natuurlijk een vlak parcours hier op de Olympische Spelen. Dus krijgen we een massasprint en we weten dat ze het kan. Marianne Vos, waar zit dat kleine meisje in het oranje? Daar komt ze aan, daar links komt ze aan, langs de hekken. Marianne Vos versnelt. Marianne Vos komt af op de Olympische titel of? Ja, als u benieuwd bent uh, hoe dit afloopt, luister deze zomer dan naar alle sportevenementen bij Radio 1. Want die zijn er volop. Bijna net zo spannend Vandaag hier? kijken we naar de media in 2012, ook door een beetje terug te kijken naar 2011. En dat doen we uh, in een klein mediaforum. TV-kenner en regisseur van Paul en Witteman, Bert van der Veer. En Hella Huk, presentatrice van RTL Z en RTL Nieuws. Um, Hella, gisteravond nog televisie gekregen? Helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Wat heb je nee. gedaan dan? Nou, dat was Hela. Ja. <laughs> ja. Bedankt. Dan ga je even lekker wat in. Bert van der Veer. Ze dus kan heel goed over economie meepraten. Ja. Ja, nee, dat is Nee, ik heb, ik heb lekker met, uh, met vrienden de avond doorgebracht en de tv eigenlijk niet aangehad. Nee. Maar we gingen nog terugblikken op de rest van 2018. Ja, ja ook nog. Ja, ja, even even die Toen heb ik wel eens een keertje gekeken. Ik karaoke met uh, Frans Bauer gemist. Ja. Potje je, Zie je? Ik ben vanaf jaar alles gekeken, ongetwijfeld. Ja, met, met mijn meisje op de bank en uh, overhoort u mij maar hoor. Uh, hoe was Beyoncé? Kan ik zelfs beantwoorden. Hoe was Lady Gaga? Hoe was Britney Spears? Hoe was Juppie? Joep van het Hek was uh, niet te moralistisch. Het ging wel heel erg natuurlijk over de, de bezuinigingen op de kunsten. Daar had hij ook wel een mooie oplossing voor gevonden. Door Emmy Verheij achter een gordijn te zetten. die daar prachtig viool stond te spelen. En daar kwam hij drie tot vier keer op terug. En, uh, en uh, ik heb de, de kijkstijl bekeken. Hij heeft gewonnen. Hè? Hij staat, uh, staat op één. Hij heeft Linda de Mol verslagen. En dat uh, kan Paul de Leeuw niet zeggen. Ja, er was een andere. Uh, Ga je het over boven even doorzetten? Nou, we toch nog even. Ja, ze ja. had dat wel. Ja. En... Ja, hebben we ook, zijn we ook nog eventjes. Ik moet je eerlijk zeggen, het duurde twee uur al. Het is niet zijn conferentie duurde twee uur, maar de aanloop daar naartoe was toch wel uitgebreid ook in beeld gebracht. En de vreselijke struggle om, de, om de, het publiek te kunnen behagen. Dus dat, dat duurde allemaal een beetje lang. Dus die hebben we maar opgenomen. Uh, wat ik ervan gezien heb, kan ik zeggen. Een dappere poging. Een dappere poging, ja. En niet in, eens in de top 25. Het best bekeken programma op SBS gisteravond was... Piet Paulusma met het weer. Wow. <lacht> ja, toch de andere heer aan ja, tafel <lacht> uh, uh, ook nog even vragen. Uh, Tony's Sprossens ook televisie gekeken? Nou, we na twaalf, uh, ja, wat ik al zei, nog even de karaoke met Frans Bauer uh, meegenomen. Piet uh, Nee, nee, nee. Maar we hebben zeer... Uh, het past in de economische crisistijd, uh, gewoon in huiselijke kring. Uh, het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal. Ook het nieuwe normaal. Uh, moet ik, moet ik uh, toegeven, ja. ja? Het is heel ja. weinig televisie gezien, een beetje aan het einde uh, van de avond. En uh, teruggekeken naar de, de schitterende conference van vorig jaar. Wat heeft u de rest van de avond gedaan dan? Uh, de, de, naar die andere conferentie van oh. vorig jaar uh, gekeken. Ja? Okay. Hoezo, hoezo? Een jaartje achter eigenlijk. Omdat ik, die, die, die vond ik zo leuk vorig jaar. die, die wil ik nog een keer. zeggen. En klopte die nog? <laughs> hij was, ja, hij was, hij was heel erg leuk. Heel leuk. De afgelopen maanden heeft het RTL Nieuws... een paar keer Grote Broer het 8-uur-journaal verslagen. Nou, als het gaat om het best bekeken nieuwsbulletin. En dan gaat het niet om een toevalstreffer. Maar structureel komen beide uitzendingen steeds dichter bij elkaar. Is dat iets om je mee te feliciteren, eigenlijk? Nou, we zijn er natuurlijk wel blij mee. Ho ja. ho hoe groot is die animositeit tussen de twee, de NOS en RTL? Ja, hoe groot is die animositeit? Is ik dat een soort ik... Ajax-Feyenoord-achtige verhouding? Nou, het is toch een beetje David Goliath, natuurlijk. Dus als je er dan overheen pikt, ben je wel blij... Want de rest van het jaar kijken meer mensen naar de NOS. Ze ja. zijn toch een beetje de underdog. Dus ja, is het is nou, leuk als je. Het dan... had ze nou ook weer niet meer. Het is een beetje nee, ja, ja, dat kan Ja, Dat, ja, dat, dat, ja, dat is het was ook in het begin. Maar nu. Het dat was vooral de beginfase, maar dat is inmiddels toch een beetje achterhaald inderdaad. Nou, als je inderdaad meer kijkcijfers haalt, dan uh, ja, ben je ook, heel gelijkwaardig. Geldt het overigens alleen voor het, voor het uh, avondbulletin half acht en acht uur... of is die strijd ook overdag gaande? De, de, de, de, de, Dus de dagbulletins van het journaal? Ja, ik denk van... dat omdat die ook wat economischer zijn... dat mm -hmm. het wel andere uitzendingen zijn. En, ja. en uh, NOS heeft natuurlijk ook veel meer sport. Maar we, we kijken natuurlijk wel of we overdag een beetje bekeken worden. Mm. Dat, maar we zijn dat niet zo heel erg aan het vergelijken met nee, de nee, NOS. Nee, nee. nee, nee, nee. Het is natuurlijk ook maar de vraag. Kijk, het mooie is dat er heel veel nieuws gekeken wordt. Dat is zowel voor de NOS als de RTL fijn. Want je denkt natuurlijk door de opkomst van de internet en vooral ook het nieuws op je mobiel, mm. dat mensen misschien minder nieuws gaan kijken. Voor oh, de wereld de is het weer wat minder, want dat betekent dat er zoveel in de wereld aan de hand is dat mensen geïnteresseerd zijn in nieuwsuitzendingen. Ja, het zou prettig ja, zijn als ja. al die nieuwsuitzendingen gewoon ontzettend zouden dalen in hun kijkdingreis. Ja. Ja. Maar het is dus mensen kijken dus nog steeds ouderwetse tv en dat is iets wat mij persoonlijk nog steeds verbaast, dat die, dat die cijfers groeien überhaupt. Ja, dat, dat dus, mensen ja. Even niet via internet en dat soort dingen Ja, dat doen ze natuurlijk ook, maar ja. het is niet dat televisie dan afneemt. Nee, kijkt nee, Bert van der veer, je bent ooit programma-directeur van rtl geweest is, is, is er een strijd tussen de NOS en RTL? Tuurlijk. Ja? Uh, overigens misschien iets minder over de kijkcijfers... omdat RTL zich er ook al een beetje bij had neergelegd... dat het 8 uur journaal een soort van heilig instituut ja. is in Nederland. Het is Olympus. Uh, daar wordt het dan overigens ook weer in die kringen ook weer interessant om te kijken... of dan als het 8 uur journaal een heilig instituut is... dan trekt het ook veel 50-plus-kijkers. Ik begrijp dat wij nu in de centijd van Max zitten... dus die we ook even gemaakt <lacht> hebben. Maar, ja, dat is waar. Maar uh, dat kan weer betekenen dat het half 8 nieuws van, van RTL... weer veel beter zit bij de fameuze boodschap van 20 tot 49, waar de reclame mensen altijd op uit zijn, mm. dat is het geval. En dat is eigenlijk nog veel interessanter dan of, of het absoluut uh, winnaars zijn. Zie je dat ook in, in onderwerpkeuze, dat dat zo zou kunnen zijn? Nee, ik heb ook net lang genoeg bij RTL gewerkt om te weten dat, zich, dat ze zich daar niets van aan zullen trekken. Mm. Er is niets zo eigenwijs als, als de, de, als de, de redactie. redactie bij een commercieel ja. station. die ja. die ja. Is is de, dat de redacties de ik ja. we in het formaat aan de muur hebben hangen. We zetten heel veel in op research, heel veel op eigen verhalen. Zoals laatst bijvoorbeeld over uh, ja, dat farmaceuten uh, de patiëntenorganisaties financieel steunen. Uh, ja, daar, daar zetten we zwaar op in. En ik hoop dat kijkers dat ook een beetje zien en waarderen. Dat doet de NOS uh, natuurlijk ook wel. Hè? Om, de, om de research ook wat, wat pittiger aan te pakken. Ja, maar ik geloof dat wij meer primeurs hebben dan de NOS. Uh, Bert, zou jij het actuurjournaal... Uh, dat heb uh, ik maar even om, om het roer eens om te gooien. Nee. Om het is anders te doen. nee, nee. hou het vooral zoals het is. Ja, uh, uh, vooral omdat het die vertrouwdheid heeft. En ik denk dat je dat ook zo moet houden. Je moet daar herkenbare gezichten in zien. herkenbaar ritme. En laten we wel wijzen: Ze zijn natuurlijk in de afgelopen jaren ook al aardig wat veranderd. Ze zijn veel meer van de straat Gewoden, de Fox Populi komt tot vervelendst toe, ook in het NOS-journaal terug. Mm -hmm. Om niet te vergeten de komische uitsmijter, die tamelijk overdraaglijk is. <lacht> ik dacht dat ze daar een beetje voor teruggekomen waren. Nou, ik zie hem nog wel eens, maar ja. ik kijk niet zo vaak, omdat ik eigenlijk altijd een soort van kijkmenu heb, zoals iedereen in de vooravond heeft. Een soort van traject. Uh, en ja, ik zit dan toch meestal bij de beeldrij door om acht uur. Ja. Ja, dat gaat maar door, dat, dat is Hoe verklaar je dat het dat maar niet afneemt? Was dit het, is dit het beste seizoen van het programma? Middels... Ik geloof dat in ieder geval de, de afgelopen maanden uh, is het echt uh, vrij steady gebleven. En uh, tot, uh, tot verbijstering van menigeen ook toen het tweemaal door iemand anders werd gepresenteerd, namelijk Menno Bentveld. De cijfers bleven verslagen stabiel. Maar ik denk dat het heel erg te maken heeft met waar we hier het afgelopen drie kwartier uh, toch ook af en toe een beetje sombermans zijnde het over gehad hebben. De wereld daardoor is gewoon een ontzettend opgewekt programma, waar je dingen van meeneemt, leuke cd'tjes, leuke boeken, leuke weetje datjes, wetenschappelijke dingen, et cetera. En dat in een ontzettend opgewekt tempo, zelfs als er wel eens een keer economie of politiek aan de tafel komt, mm -hmm. dat ze echt mondjesmaat doen, dan heeft dat ook nog iets vrolijks. En dan worden er toch altijd wel mensen zoals Kees de Jager of Gerrit Zalm, weet je wel, die, ja. mensen die nog een beetje vrolijk tegen de wereld aankijken. Ja, aan ja toch even de twee economen aan tafel. Hoe, hoe vinden jullie dat zo'n programma de, de, de, de, de economie behandelt? Teunis Prozic? Vind je dat op een begrijpende en een goede manier of te eenvoudig wellicht? Je door de bocht. Nou ja, tekort op de bocht uh, soms wel. Maar ik denk als mensen alleen hun economisch nieuws uit de wereld draai door moeten halen. dat zou ik een beetje mager vinden. Maar ik vind het helemaal prima, inderdaad. Uh, dat er ook eens anders uh, over economie wordt gepraat. Uh, dan puur alleen uh, uh, dat de beurs uh, is ja. met een half procentje omhoog of omlaag ging. Ja. Dus, Lex, uh, Lex daar een vervent kijker? De wereld draait door? Uh, nee, niet, niet vervent. Ik zie, uh, zie het wel eens, maar niet een heel vervent kijker. Ik ben het wel met, met, met, met Teunus eens. Uh, overigens. Uh, optimisme uh, is prima. Ik uh, zie mezelf uh, absoluut niet als een, uh, als een pessimist. Uh, maar vrolijkheid, uh, zonder dat er een zeg maar, achtergrond uh, voor is, uh, heeft, heeft ook zijn risico's. En dat vindt u een beetje? Dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat vind is, ik op dit moment in Nederland uh, vind ik wel, ja. Ik vind het onvoldoende, nog steeds, zoals ik eerder al zei... Ja, ons bewustzijn dat we toch echt in een situatie zitten... die voor mij een beetje vergelijkbaar is in een heel andere achtergrond uh, met ja, maar, die in 1980. U had het eerder ook over de burgers... Nee, ja, die burgers, wat, wat verbrandt het is? Anders? Moeten ze het museum plein open om te zeggen van de euro moet blijven? Ik bedoel, moeten de verkiezingen komen? Wat, wat moeten de burgers op dit moment? Iets anders dan gelatenheid rest ons toch niet? Ik denk het wel. Ik zou niet weten, ik zou niet weten waarom. Maar wat ik zou niet weten waarom. Ik denk, ik denk dat het begint bij de politici. Het begint bij de politici. Ik denk dat er uh, het komend jaar. dat er echt idealiter. Uh, vrij omvangrijke uh, en val, veel omvattende maatregelen uh, moeten, moeten komen. Ik zie niet hoe je. Binnen het bestaande uh, regeerakkoord. Uh, met een solide oplossing. Dan zijn we toch aan dus, de, de orde, Neem maar de orde, toch even, orde even terug Wat, wat kunnen we... wij doen? Wat kunnen wij als burgers. Wat, wat, wat, wat voor houding verwacht u van de burgers? Van de, nou, ja, de, de, de, de burger uh, bestaat niet. En iedereen moet dat, nee, moet nee, dat, uiteraard, zelf, moet dat uiteraard zelf weten. Maar als, als, als, ja. hij, uh, als hij betrokken is. bij dingen die hem zelf uh, heel erg zullen, zullen aanraken. Ja, uh, ja. Raken, zullen, zal hij zich. In het politieke proces moeten, uh, moeten horen. Mijn Kamerlid een mailtje sturen. Ja, bijvoorbeeld. Het uh, klinkt allemaal zo machteloos. Stel dat u president-directeur van de Nederlandse bank was geworden, wat zou u dan nu doen? Welke boodschap zou u uitdragen? En niet een andere dan die ik nu uitdraag. Niet een andere dan die ik nu uitdraag. Alleen maar had hij iets meer gevolgen gehad misschien. Dat is waarschijnlijk wel, ja. ja. Vindt, u, vindt u overigens dat degene die die baan nu bezit, Klaas Knot, dat hij dat op een goede manier doet? Nou, daar ga ik, daar ga ik geen commentaar op uh, geven. U weet ik had graag die baan gehad. Uh, ja. Ik heb hem niet gekregen. Dat is allemaal ja. gepasseerd en uh, gedaan. Dus ik ga nu nee, nu laat ik er niet meer over zeuren, maar wel heel jammer. Niet meer over zeuren. 2011 is afgesloten. We zitten in 2012, ja. dat is een half jaar uh, geleden. Ja. Ik wil daar verder nu niet meer over. Uh, dat het woord zeuren maar uh, gebruiken. Ja, maar, maar even algemene: dan vindt u dat een, een president-directeur van de Nederlandse Bank uh, zich uh, moet roeren uh, meer dan nu gebeurt in de Nederlandse Bank? Dat is niet meer het algemeen, want er is maar één president van de Nederlandse Bank, zoals u weet. Ja. Nou, stel dat u dat was gaan worden, had u dat dan gedaan? Dan had, had ik niet anders gedaan dan dat ik nu doe. Uh, nu doe uh, aangegeven dat ik denk dat we op een heel belangrijk uh, moment zitten dat, dat er aankomt. Ik vond het jammer. Dat toen uh, in november duidelijk werd dat de Nederlandse economie inderdaad uh, behoorlijk aan het vertragen is. De reactie eigenlijk was van, ja, laten we nog maar eens even tot februari wachten uh, om te kijken ja, of het nodig even. is wat uh, te doen. En uh, ja. dat er uh, ook uh, nu nog tegelijkertijd, wat te onverschillig, te gemakkelijk, te gemakkelijk wordt gezegd. Nou, dat moeten we in ieder geval niet doen. Maar u heeft jarenlang bij die bij de Nederlandse Bank gewerkt. U weet wat dat is dan die reactie. Is dat arrogantie? Wat is het? Een reactie van wie? Dat ze niet, nou ja, doortastend hebben gereageerd. Voorzichtigheid misschien. Het is, nou ja, het is politiek niet makkelijk. Dat is een hele lastige boodschap is, is er. Als je gewoon mechanisch rekent en je rekent uit wat het kabinet zelf heeft gezegd... dan zal er, uh, na de laatste stand van zaken... moet er zo'n zo kleine 10 miljard euro extra bezuinigd worden. Dat is geen makkelijke boodschap, nee. zullen er zullen geen makkelijke maatregelen uh, zijn. Men probeert dat zo lang mogelijk uit te stellen. Niets menselijks is de politieke Oké, okay. We praten straks verder. Uh, geen receptie zonder muziek. Lydia van Dam staat al klaar. Luister naar Zijlstra met het nummer Zeebok. Die nog wat teder heen schenkt Koud zijn de lichtjes Koud het vertier De rally reclame ligt Jij bent niet hier Hij koude kermis Fles in mijn jas, brandend verlangen naar het volgende glas. Kort zijn de dagen, de oosten in snijdt, Het is einde december, de kerstbloes die blijft. The, the last, too, the, the best Do the not want day. Day. muurzak dreigt De kaars op de toog Druipt van blijdschap Die al Het is één jaar Nu waar Barman Barman Het nog wat hè. En gelukkig is de bar open hier in de Smet bij de nieuwjaarsreceptie van Radio 1. Dat was Jong Zijlstra, Lydia van Dam met Zeepok. Aan tafel Hela Huk, zij is de presentator van Z. Bert van de Veer, tv-deskundige Pur Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Mm -hmm. En vernoogd ja, steeds twee, twee economen aan tafel: Lex Hoogduin en uh, Teunis Brozens. Bert van de Veer, wat gaat de tv-trend worden het komende jaar? Als ik dat wist, dan zou ik uh, drie van die vormen schrijven... en uh, andere leuke dingen gaan maar doen. En kapitale banken spreiden dan vervolgens. <lacht> ik, ik, ik, ik denk, ik denk dat, het, uh, dat we helemaal geen trend krijgen komend jaar. Ik denk alleen dat, uh, Helle had het daar net ook al even over... Het, het verschijnsel van, gaan mensen nou nog wel of niet televisie kijken? Gewoon die ouderwetse televisie. Wat dat betreft voor 2012 natuurlijk een prachtig jaar. Want Tour de France, EK, Olympische Spelen, et cetera... dan wint de televisie, overigens samen met de radio, die krediet wil ik jullie graag geven. Mm -hmm. Dan winnen dat die, die media die gewoon live verslag kunnen doen van dat soort... Ja. Uh, maar ja, je aangelegen. zal niet voor sport houden, zeg. Ja, dan heb je een beetje een probleem. Ik heb een probleem. Ja. Maar wat wel gaat gebeuren, en dat, dat, dat, dat zie je ook wel heel veel in, in de publiciteit op dit moment... is uh, zeg maar het tweede scherm. Uh, de, de informatie die je naast het televisiekijken tot je kan nemen. En ik geloof er wel heel erg in, we hebben het nu zoveel jaren al gehad... over die integratie van internet en die goede oude televisie. Mm -hmm. Het is er wat mij betreft niet echt van gekomen, eerlijk gezegd... Hoewel de luisteraars dit programma met op een vertreffelijke wijze op internet... met beeld ook kunnen zien. Dat wordt echt heel professioneel gedaan hier. Ja. God knows why. Maar uh, wel heel erg goed. Dat is gewoon leuk, ja. precies. Goeie Goed hoor. Maar ja, dat, dat, dat, dat wordt wel, ik, ik, daar geloof ik wel heel erg in. Dat je toch inderdaad met je tablet of je iPad... of hoe die dingen ook al mogen heten, op schoot zitten kijken... en dan, dan ja, extra informatie binnenhaalt van... wie is die mevrouw die naast Bert van de Veer zit. Dat je, dat je gewoon ook echt alles over haar te ja. weten komt in no time. Ja, dat is Hela Huk. Um, ja, nou, precies. Is ook een bruggetje. Sandra, Sandra Schuurhoff is al uh, ingeleid door SBS6. Verwacht jij dat er meer collega's zullen volgen? Oh, dat zou zomaar kunnen. Ja? Dat zou, ja. Is dat iets wat je zelf ook... Wij hebben heel veel goede mensen, dus ik kan me voorstellen dat er mensen gebeld worden. Ja, ik denk Brits Maasland... Ja? Ja, denk ik. Mm, verder weet je, niet in ieder geval. Maar ja, kijk, Sander dat, dat kun je dat nou niet de transfer van 2011 noemen, geloof ik. Maar natuurlijk, SBS heeft, heeft mensen nodig. De, de, een van de spannendste dingen die voor ons media-watchers... Hans, het komend uh, jaar gaat gebeuren is hoe, welke kant gaat SBS uit? Ik weet niet of jullie de promo al hebben gezien van de, van de nieuwe knaller uh, die SBS op de kaart uh, moet zetten. Vertel. The Winner Is, heet mm -hmm. dat programma. Uh, het wordt gepresenteerd door Boven Dus eindelijk de grote doorbraak uh, voor de goede man. Maar ja, ik zag die promo. Joh, het leek wel of het in de arena was opgenomen. Je weet echt, het is echt weer The Voice, maar dan nog maal drie of zo. Het is echt niet te geloven. Ja, het, is wel, het is wel altijd dat uh, ze ja. op dezelfde paarden weer bij SBS is lijkt het wel. Ja, en het is natuurlijk ook het, het waanzinnige vertrouwen dat je hebt in John de Mol, dat hij toch uh, na de draaiende stoelen van The Voice uh, toch weer iets ontdekt ja. heeft. Ja. Vind je het dat een goede, goede ontwikkeling? Vind je dat verstandig? Ja, ja, natuurlijk. Je, je, je, je moet altijd een beetje... Uh, kijk, wij televisiemakers zijn enorme parasieten. En zeker als het om succes gaat, dan parasiteer je, je een ongeluk op bestaand succes. En als ik hier een jaar geleden, of misschien anderhalf jaar geleden had gezeten, en je had me gevraagd, Bert, kunnen er nog meer talenten achterbij? Zo'n beetje zo zuchtend, weet je wel. Nou, idols en popstars, Bert is het toch nog wel afgelopen nu. Ja, en toen kwam The Voice. Hallo, we had het gedacht. Ja, de hele die... wereld over en dat was het in een ja. succes. Opvallend is met al dat... Ik ben geen uh, econoom die het allemaal zeker weet. Al dat amusement <laughs> uh, geweld Is dat programma's als Frozen Planet en Nederland van Boven ja, ook heel goed een... worden bekeken? Hè? Ja, ja, maar tegelijkertijd is, hoorde je ook wel heel vaak mensen die... dat nou, Ja, dat is wel een behoefte. Ik sprak ook best vaak mensen die zeiden van ja, dan ga ik even een uurtje National Geographic of Animal Planet. En zo die mensen die deden dat ook eigenlijk wel, maar heel heel verspreid. En nu op de een van de belangrijkste zenders van Nederland, ja. Nederland 1... Uh, staan, die, staan die documentaires ineens uh, primetime uh, geprogrammeerd. Ja. Pingwins ja. Ping, Ping, en IJsgolds is natuurlijk wel re reality-tv, dus, dus dat past wel weer ja. in de trend. Ja. Het is dus wel een moment van uh, zen, hè? even helemaal los van alles. Ja, uh, ja, maar het is ook heel mooi gemaakt. Ja. Dat is het uiteindelijk ook. Als er iets gewoon met veel liefde en passie en aandacht is gemaakt... De gedeelte geloof de ik dat, dat dat zich wel terugverdient. Ja. Ja. Alexandre, Alexa, wat, wat, wat is uw kijkgedrag? Wat kijkt u ik dan? kijk heel veel sport. Hm? Ik luister uh, veel sport. Uh, nieuws en actualiteiten, dat is eigenlijk het maar ik ben af en toe een detective. Tony ja. Sposens? Ja, ook veel nieuws en actualiteiten. En mm. uh, nou, programma's als Nederland van boven uh, kijken we ook graag. Maar dan inderdaad meestal via uitzending mis via internet. Als ja, dat het is die ons uitkomt. Ideaal. Ja, ik weet ja. Bertje zei net van dat, dat, uh, die, die, dat huwelijk tussen uh, uh, televisie en internet, dat het niet werkt. Maar... Uit, ...organisaties zelfs voor, voor instellingen als uh, uitzending gemist. Dat is toch fantastisch? Ja, nee, maar natuurlijk, dat is, ook, dat is ook geweldig. En er wordt ook gewoon... ...er wordt niet minder televisie gekeken... ...maar er wordt wel meer media geconsumeerd. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat kun je jammer vinden. Ik herinner me ook nog wel de oudjaarsavonden... ...dat de Scrabble-doos uh, uit, uh, uit de kast kwam... ...en dat we dat gingen doen tot twaalf uur. Ja, ik heb aan deze tafel nog niemand getroffen... ...die gezegd heeft, gisteravond zo leuk als nee, Scrabble. het ganze bord komt te vinden. Sterker nog, dat ja. word uh, <laughs> het schijnt beroemder te zijn dan Scrabble. Zeg, al nou die digitale kanalen die, die, uh, die er zijn zoals de, de uh, Journaal 24 en, en uh, ja. Cultura. En, en... Ja, jij hebt ze ook, ik heb ze ook. Ja. En toch, toch de, het aantal dagen dat ik niet hoger kom dan tien is, uh, is, is vrij frequent. Het is, wel, het is wel buitengewoon prettig voor speciale dingen. Ik heb van, van, de, van de week toen uh, er twee dagen begraven werd in Noord-Korea, werd echt wel ontzettend genoten van dat je toch ergens op een van die digitale kanalen dat gewoon live allemaal kunt uh, bewonderen. En uh, die choreografie is echt goed hoor. Ah. En als econoom kan ik daar nog wel van zeggen, kijk, uh, vroeger was het in de houden van een televisiekanaal kanaal, daar zaten natuurlijk grote kosten aan. Ja. Het zal nu de extra kosten om een extra digitaal kanaal in de lucht ja. te houden zijn, vrijwel ja. niet heel. Ja. Precies, het maken van de ja, programma's nou, is gewoon nou, duur. Dat, nou, dat is ja. leuk, want wat ja. ik vroeg mij eens af, uh, we hadden in het vorige uur hadden we een trendwatcher, die zei de kleinschaligheid die gaat toenemen. Zou je dat op het gebied van televisie ook uh, je voor kunnen stellen, dat veel meer uh, mensen hun, hun eigen station uh, gaan beginnen? Via internet bijvoorbeeld? Maar, ja, ik door, door het begin met radio, zou ik zeggen. Want ja? ik bedoel, dat, dat lijkt me een stuk goedkoper en betaalbaarder. Maarten, Want om een wie... beetje, beetje volwaardige televisieprogramma te maken. Kijk, je ziet ze natuurlijk ook wel eens, die home-video's. En mensen die, die in een niet uitgelicht studiootje met, met, met twee camera's uh, een talkshowetje gaan doen. Het werkt niet echt, hoor, eerlijk gezegd. Ik denk, hmm. de, en en de, eigenlijk is het heel merkwaardig dat dat op de radio niet meer gebeurt. Omdat daar kennelijk die schaarste op de een of andere manier nog wel uh, aanwezig is. Ook al kun je via internet heel goed radio luisteren. Ja. Ah, goed. In de media Hella. zie je wel dat soort initiatieven verschijnen. Hmm. Van die uh, Erwin Blom doet dat soort dingen. En, uh, en, en, en Ronnie Overgoor met Blue Shots TV heeft hele mooie interviews met, met, met, met ondernemers ja. en mediamensen. En het is een heel niche. Maar uh, ik, ik geloof er wel in. Maar ja, Bert heeft natuurlijk gelijk. Zo'n zo programma als The Voice. Dus, uh, dat is zo mooi ja, gemaakt. Je dat je was natuurlijk pakken met, uh, met geld. Nou, uh, Bert, heb, heb jij al een idee? Heb jij al een idee? Ga je nou is, of zo'n uh, glazen bolvraag aan de Ja, geld. een beetje glazen nou, laat ik het anders. Ja, ik ik ja. ga jullie geert wilders aan tafel krijgen komend ja? Uh, nee, denk met ik nou een niet. nee, dat denk ik niet. Uh, daar is echt werkelijk alles aan geprobeerd. En ik heb uh, onlangs ook ergens... ik geloof in Van in Nederland gezegd... Van als hij ons zou vragen om het zonder publiek te doen... als we de studio knalgroen moesten schilderen... en hij eist 2,5 uur zendtijd... dan zou ik zeggen, doen jongens met z'n allen als ik daar een stem in ja. heb. Nee, maar iedere, iedere talkshow vecht om, uh, om, om Geert Wilders. Uh, ik, uh, maar waarom zou hij ook? Hè? Want dat is natuurlijk ja, heel mooi. Hij twittert één zinnetje en het is een hele dag nieuws. Ik heb ook gezegd, ik pleit voor een wetsvoorstel in politici gedwongen worden om twee maal per jaar in een fatsoenlijke talkshow uh, te verschijnen. Want ik vind het ook democratisch gezien vind ik het niet oké okay, dit. Dat, ja, meen, dat, dat meen ik echt, uh, dat echt, echt niet goed. Ja. We gaan het zien. Laat ik het daar maar op houden. Ja. Ja? Want we moeten afsluiten. Ga je naar het nieuws van ja, de twee nee, meisjes nee, achter nee, nee, het piano? Ja, we gaan uh, naar de twee meisjes achter de piano. Okay. Onder andere. Uh, Bert van der Veer, oh, dankjewel. Oh, Hella oh, Huk, oh. hartelijk dank. Uh, en uh, Lex Hoogtaad en Teunis Brozins ook. Um, zo aan het begin van het nieuwe jaar is de grote vraag, wie worden de beloftes van 2012? We hebben daarom aan verschillende kenners gevraagd om dubbel belofte in hun eigen vakgebied aan te kondigen. Wie is de cabaretbelofte van 2012 volgens comedian Jan-Jaap van der Wal? Dit, dit wordt hem. Ja, ja, ja, Martijn Koning, ja, wat moet je er nou eigenlijk nog meer van zeggen? Kijk, het is natuurlijk radio, dus u kunt hem misschien niet zien, maar het is ook nog eens een onwijs lekker ding. Kijk, je moet als comedian, moet je natuurlijk niet alleen een sterke uitstraling hebben, maar je moet ook... Ja, fysiek aantrekkelijk zijn om naar te kijken. En ja, alles aan Martijn is eigenlijk iets waar ik jaloers op word. Hij heeft brede schouders, hij heeft een enorm goede kok... hij heeft een, een wilde bos met haar op zijn hoofd. Ik, uh, ik kan hem slechts op kijken, ik mag hem niet aanraken. U mag dat wel doen in de studio, dus doe dat vooral, dat vindt hij prettig. Dus uh, uh, ja, het is een onwijs lekker ding en nog grappig ook. Wat wil je nog meer? Martijn Koning... Wauw, ja, wederom zeer lovende woorden van jan Ja. Dat is echt, uh, ik denk dat we nu een kleine relatie gaan krijgen met z'n tweetjes. Um, op mijn beurt is het ook weer uh, dan uh, uh, het moment om voor mij uh, de grootste beloftes van 2012. En voor mij zijn dat absoluut uh, Maartje en Kine zeer aanstorend, zeer groot, zeer getalenteerd cabaretduo. duo En uh, in verband ook met het nieuwjaar en de vuurwerkslachtoffers. Voor, voor sommige vuurwerkslachtoffers zal dit liedje te laat komen. Het is een waarschuwingslied voor mensen die thuis nog vuurwerk hebben liggen en van plan zijn rare dingen te doen. Uh, doe het niet. Uh, dames en heren, Maartje en Kine... Henk van twee naast was reuze handig thuis. Hij hielp je met de wasmachine of met de verwarmingsbuis. Maar tot voor kort is dat helaas geheel verleden tijd. Want Henk is door een vuurwerkbom zijn beide handen kwijt. Geen high five meer voor Henk. Je bent een rund. Als je met vuurwerk stunt, je bent een sjaak, Als je een oog kwijtraakt, je bent genaaid. Als je met je stokjes slaat, je bent een rund. Als je met vuurwerk stunt. Wat dacht je dan van dit verhaal van Robbie uit Landgraaf? niet deed vijftig strijkers in een dikke stalen staaf. Hij stak hem af en bier het weg nog best goed geprobeerd. Dacht niet aan de mogelijkheid dat zijn hond het apporteert. De oplossing tegen hondenpoep. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Je bent de shaak. Als je een oog raakt, je bent genaaid. Als je met je stompjes zwaait, je bent een rund. Als je met vuurwerk stunt. We sluiten nu dit liedje af met afscheid uit de Nijs. Dit is zo dom en achterlijk dat wij verdiend een prijs. Komt de buskruid in en plastic, rammelaar van Fischer Pro. Nu haar baby kwijt. Ja. Geen lastig oude avonden meer. Je bent een rint. Als je met vuurwerk stend, je bent een schaak. Als je een oog kwijt, raakt, je bent genaaid. Als je met je stopjes zwaait, je bent een rint. Als je met vuurwerk stent, je bent een rund. Als je met vuurwerk je bent een schaak. als je een oog kwijt, raakt, je bent genaaid. Als je met je stopjes zwaait, je bent een rint. Als je met Wierwerks kunt. Oh, oh, oh. Ze hebben alle twintig hun vingers nog volgens mij. Het is bijna vier oh. uur zo dadelijk het uh, NOS Journaal. De Radio 1 Nieuwjaarsreceptie die, uh, gaat hier nog even door. Uh, tot, tot zes uur om precies te zijn. De komende twee uur uh, heten Jan Mom en Deborah U van harte welkom. Wilkom. Uh, wil je nog wat zeggen, Kouw-Johan? Nou, ik wil luisteren luisteraar gewoon een heel mooi 2012. Lijkt me een goed dat idee. Gewoon doen. Doe ik ook. Ja, bedankt. Wens u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten.